Dat je nog bent ingeschakeld op jouw CWM Zandvoort Behind the wheels of steel Exclusive DJJK Two hour set Oftewel gewoon in normaal Nederlands Een twee uur durende set van DJJK Tot aan twaalf uur Is dit op jouw 106.9 Dit is CWM Zandvoort Dit is het ritme van Ziet.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 We'll hey. Zo komt alweer een einde aan drie uur lang see-it keihard. door je speakers. Mijn naam was DJJK. Samen met DJ Dion Sini was dit drie uur lang see-it. Volgende week vrijdag. Alweer de laatste see-it van dit jaar. Zorg dat je hem niet mist. Want je zult ons twee weken moeten missen. Maar in het nieuwe jaar komen we harder terug dan ooit. Met de laatste beats. Sluiten we af. Tot aan het nieuws van 12 uur. En ik zeg... Tot volgende week, tot ziens! Dan stuur allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Het is er met het NOS-journaal. Premier Rutte maakt zich weinig zorgen over de cyberaanvallen op sites van de overheid. Vandaag maakten hackers de site van het OM en de politie onbereikbaar. als reactie op de aanhouding van een 16-jarige jongen. Die bekende dat hij betrokken was bij het platleggen van sites als Mastercard en PayPal. De betalingssites blokkeerden betalingen aan Wikileaks. Bij de acht distributiecentra van Albert Heijn dreigen volgende week acties na het lopen van de CAO-onderhandelingen. Albert Heijn wil meer flexibele arbeidskrachten inzetten, terwijl de bonden juist willen dat 300 flexbanen worden omgezet in vaste contracten. De werknemers zeggen dat ze de overlast voor de klanten van Albert Heijn zoveel mogelijk zullen beperken.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 Bij een bankoverval in de Duitse stad Karlsruhe zijn vanmiddag de twee overvallers gedood, een man en een vrouw. Het gebeurde bij een schotenwisseling met de politie. De overvallers zijn waarschijnlijk de langgezochte Gentleman Rovers, die al 15 jaar overvallen plegen in Zuid-Duitsland. Het duo wordt zo genoemd omdat ze na een van de eerste overvallen hun excuses aanboden. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Heracles speelde thuis met 2-2 gelijk tegen VVV. Invaller Michael Uncebo scoorde voor de ploeg uit Venlo in de blessuretijd de gelijkmaker. Turner-Juri van Gelder zegt dat hij een valse bekentenis heeft afgelegd over cocaïnegebruik. Vlak voor de WK in Rotterdam vertelde hij de Turmbond en het mannenteam dat hij had gebruikt. Maar van Gelder zegt nu dat hij heeft gelogen om zich te kunnen terugtrekken van de WK. Hij zou de druk niet meer hebben aangekund.